Nu is de bijtelling voor elektrische auto's en zogeheten plug-in-hybrides 0%. Staatssecretaris Wekers van Financiën wil dat zo houden. Maar VVD, CDA en PVV vinden dat principieel onjuist. Een auto van de zaak is volgens hen loon in natura. De leaserijder mag daar best 7% voor betalen, vinden de partijen. De Amerikaanse Nobelprijswinnaar Norman Ramsey is overleden. De vindingen van de natuurkundigen werden onder meer gebruikt... in atoomklokken, MRI-scanners in ziekenhuizen en satellietnavigatie. Ramsey werkte in de jaren 40 mee aan de ontwikkeling van de atoombom. Voor zijn werk kreeg hij in 1989 de Nobelprijs voor Natuurkunde. Norman Ramsey was 96 jaar. Op pakjes sigaretten in de Verenigde Staten komen... voorlopig geen afschrikwekkende plaatjes te staan. Een rechter heeft een streep gehaald door een overheidsplan... om de afbeeldingen verplicht te stellen...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 In de VS beschuldigt opnieuw een vrouw... de Republikeinse presidentskandidaat Herman Kane van seksuele intimidatie. Het is al de vierde vrouw die beweert door hem te zijn lastiggevallen. Kane deed de eerdere beschuldigingen af als anonieme aanvallen... maar vandaag gaf de laatste vrouw een persconferentie... waarin ze alle details uit de doeken deed. Volgens haar stak Kane in 1997 zijn hand onder haar rokje... en duwde hij daarna haar hoofd in naar zijn kruis. Hij zou hebben gezegd, je zoekt toch een baan... Herman Kane ontkent alle beschuldigingen en noemt ze compleet verzonnen. De Oostenrijkse minister van Defensie, Daraboos heeft een pijnlijke nederlaag geleden. In januari had hij zijn hoogste militair, generaal Entager, op staande voet ontslagen... omdat hij kritiek had geuit op het plan van de minister om de dienstplicht op te heffen. Maar vandaag heeft generaal Entager een rechtszaak tegen zijn ontslag gewonnen. Volgens een beroepscommissie had Daraboos de generaal niet om deze reden mogen ontslaan. En Tagger begint morgen weer als bevelhebber van de Oostenrijkse strijdkrachten. De Vereniging van Officieren vindt dat de minister na deze blamage zelf moet opstappen. In Liberia zijn aan de vooravond van de presidentsverkiezingen zeker drie doden gevallen. De politie opende het vuur op aanhangers van de oppositie die demonstreerden voor eerlijke verkiezingen. Hun kandidaat Tubman neemt het morgen op tegen zittend president Johnson Sirleaf... die in december de Nobelprijs voor de Vrede krijgt.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 Mijn eerste was altijd gebronst en had een Colombiaans vriendinnetje van 21. Hun zoontje noemde ze Benito. Vandaag werd bekend dat kolonel Gaddafi voor ruim 1 miljard aan onroerend goed bezat, alleen al in Groot-Brittannië. Kijk, zo krijgt het begrip huisjesmelker wel een heel nieuwe dimensie. Welkom bij het Oog op Morgen op deze maandagavond. Veel roddels vanavond in de uitzending. Italiaanse roddels, Iraanse roddels... Althans, roddels, speculaties is eigenlijk het juiste woord. Italiaanse speculaties over het vertrek van Silvio Berlusconi. Hij zit er nog, maar of dat ook zo is aan het einde van deze uitzending... ik durf het u niet te beloven. We praten erover met Bas Mesters en econoom Ivo Arnold. Speculaties over Iran en zijn kernprogramma... bereikten vandaag ook weer een hoogtepunt. Een geheim rapport van het internationaal atoomagentschap... voeden die berichten. En Thomas Erdbrink praat ons bij vanuit Teheran. En na al die speculaties, tijd voor pure liefde. Liefde voor Parijs. Adriaan van Dis loopt er van over, schreef erover en komt erover praten. En om vijf voor twaalf beklimmen we een heilige berg. Dit en meer het komende uur, maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 7 november. De Europese schuldencrisis waart verder door Europa. Dit keer is Frankrijk aan de beurt. Premier Fillon had geen leuke boodschap voor zijn landgenoten. Hij en president Sarkozy zijn van plan de komende vijf jaar 100 miljard euro te bezuinigen. Alleen dat kan de Fransen redden. Avec le de president van de Republiek hebben we protéger de Fransen. Frankrijk voelt de hete adem van de kredietbeoordelaars in de nek. Die denken aan de AAA-status van het land weg te nemen als de begroting niet op orde wordt gebracht en dat zou de rente op staatsobligaties flink kunnen verhogen. Zozeer zelfs dat een faillissement niet eens ondenkbaar is, zegt de premier. Le mot faillite n'est plus un mot abstrait. Notre souveraineté économique, financière et sociale exige des efforts collectifs et prolongés et sacrifices. Maar zover is het nog niet. Frankrijk is geen Griekenland. Dat moet namelijk op zoek naar een nieuwe premier. Vannacht bereikten de socialisten en de conservatieven een akkoord over een regering van nationale eenheid. De kosten van premier Papandreou. Beide partijen wilden er weinig over kwijt. Griekse journalisten moesten vechten voor een papieren verklaring. Als nieuwe premier wordt Lucas Papadimos genoemd. Hij was jarenlang bestuurder bij de Europese Centrale Bank. Het kan zijn dat Italië binnenkort ook op zoek moet naar een nieuwe premier. De geruchten worden steeds sterker dat Silvio Berlusconi binnenkort het veld ruimt. Ik had het er net al over. Vertrouwelingen uit zijn eigen partij laten hem inmiddels vallen. Een schamele 18 procent van de Italiaanse bevolking ziet het nog zitten met hem. En hoewel nieuwe verkiezingen ook niet direct de voorkeur hebben. Het probleem is dat de nu waarschijnlijk een disaster voor Italië Alleen al op de geruchten dat Berlusconi zou vertrekken schoot de beurs in Milaan omhoog. Maar dat kon de rente op de Italiaanse staatsobligaties niet binnen de perken houden. En daar maken de Europese ministers van Financiën zich grote zorgen over, inclusief Jan Kees de Jager. Het gaat erom dat Italië zijn geloofwaardigheid herwint. En dat het alles moet doen, alles moet doen om die geloofwaardigheid ook dat werk te herwinnen. Volgens de financiële markten zou die geloofwaardigheid een stuk vergroot worden als Berlusconi weggaat. Maar daar brandt de Jager zijn vingers niet aan. Wat dat dan precies aan interne politieke uh, consequenties heeft wel of niet... daar doe ik even in het openbaar geen uitspraak over. In Nederland doen we tijdens de crisis onderzoek naar de crisis. De parlementaire enquêtecommissie De Wit moet uitzo uitzoeken... of tot nu toe alles naar behoren is verlopen. Vandaag hoorden we bijvoorbeeld van oud-Kamerlid Dunneré dat de Kamer bij het begin van alle ellende weinig te vertellen had. De nationalisatie van Fortis, ABN AMRO bent u daarover vooraf of achteraf geïnformeerd? Achteraf. Als het gaat om de garantie van de IJsheftegoeden, tegoeden bent u daarover vooraf of achteraf geïnformeerd? Achteraf. Toenmalig minister van Financiën Wouter Bos... stak miljarden in de falende banken... en vervolgens werd volgens oud-Kamerlid Vendrik... het parlement voor voldongen feiten geplaatst. Uh, het was stikken of slikken. Je kon het eigenlijk alleen maar accepteren. Bos kwam er dus niet genadig vanaf. Ook voormalig minister van Financiën Onno Ruding... deed een duit in het zakje... Bos zei bij het reddingsplan voor de Nederlandse banken... dat de belastingbetaler weinig risico zou lopen. Dat had Ruding anders gedaan. Om dan te zeggen, ik weet als minister van financiën zeker dat er geen risico's zijn... Dan zeg ik, nee, dat zou, ja. zou ik niet gezegd ja. hebben. Wouter Bos krijgt nog uitgebreide kans zich te verweren. Ook hij is opgeroepen door de commissie. En ondertussen maakt de crisis steeds meer onschuldige slachtoffers. Neem de paarden. Tijdens de vette jaren werd er gefokt bij het leven... en nu worden ze aan de kant geschoven. Te duur om te onderhouden tot verdriet van vele paardenmeisjes. Ik vind het heel moeilijk. Ik heb een, een paar vervelende dingen meegemaakt. En de paarden die zijn er altijd in meegegaan. Maar ook de paardenhandel ontkomt niet aan de harde economische wetten. Er is een overschot en dus dalen de prijzen... In sommige gevallen is er zelfs geen koper te vinden. En wat dan? Uh, ja, daar maken ze worst van, denk nee. ik. Vind je dat dan? Volgens mij wel. <laughs> je lacht er vriendelijk. Ja, nou ja, goed. Ik lees ook worst, dus wat af en toe. Waarom niet? <laughs> ik vraag niet wat erin zit. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. In Los Angeles is de lijfarts van Michael Jackson, Conrad Murray... schuldig bevonden aan doodslag op de zanger die in 2009 overleed. Zojuist deed de jury uitspraak. We, de jury in de entitled action, vinden de defendant Conrad Robert Murray, guilty of the crime of involuntary manslaughter. Alleged victim Michael Joseph Jackson. Alleged date of June 25, 2009. En we gaan naar de VS naar Michiel Vos. Goedenavond. Goedenavond. Doodslag dus, Michiel. Uh, vooral een medische fout dus. Ja, bad doctoring, zoals de, de rechter het noemt, of de jury het noemt eigenlijk. Bad doctoring, dus het slecht dokter zijn van Conrad Murray, was één. En het roekeloze gedrag van Conrad Murray rondom zijn patiënt of klant, hoe je dat eigenlijk moet noemen. Want dat is niet helemaal duidelijk of Michael Jackson nou eigenlijk meer klant dan patiënt was van Conrad Murray. In ieder geval een, een roekeloos gedrag, well outside the standard of care, die een dokter normaal in dit geval zou moeten hebben met een, laat het maar even gewoon noemen, patiënt. Zeker in de zaak waar het gaat om het toedienen van uh, de anesthesie medicijn Propofol... wat eigenlijk niet wordt gebruikt en niet kan worden gebruikt... volgens veel specialisten en ook specialisten die in, dit, in de zaak zelf hebben gesproken... buiten een hospital setting, dus gewoon thuis. Waar Conrad Murray immers badkuipenvol, zo werd aangegeven... badkuipenvol, Propofol had aangeschaft voor Michael Jackson. Dus het feit dat hij het wellicht niet op het laatste moment heeft toegediend... of het feit dat Michael Jackson het misschien zelf heeft toegedoen... deed er eenmaal niet meer zo heel mm -hmm. veel toe volgens de jury. Het was het gewoon het feit dat er badkuipenvol van dat spul... überhaupt in het huis van Michael Jackson was. En als slaapmiddel werd het gebruikt in uh, ja, de ja, fall, ah, door Michael ja, Jackson. Ja, ja. het nee, ja. Ja. Is het al bekend uh, welke straf er uh, wordt opgelegd of kan worden opgelegd? Er kan vier jaar worden opgelegd. Er kan ook minder worden opgelegd. Dat wordt duidelijk op 29 november. Eerst doet dus de, de jury, natuurlijk de twaalf gewone Amerikanen... uitspraak over guilty of not guilty. En dan gaan we op 29 november de rechter zelf horen over de straftoemeting. En dat kan dus vier jaar zijn. Het kan ook alleen zeg maar, het ontnemen van de medische licentie van Conrad Murray zijn. Het kan een, een paar jaar zijn, dat weten we niet. Er zijn meerdere partijen, de partijen zelf en ook nog een gevangenispartij... die uh, zeg maar, uh, advies mogen geven aan de rechter voordat die zeg maar, uitspraak doet op 29 november hierover. Is dit uh, een beetje het einde van alle drama? Zijn nu alle vragen over de dood van Michael Jackson beantwoord? Nee, want bij Michael Jackson is het natuurlijk nooit voorbij. We gaan nu al vanavond natuurlijk een hele fijne televisieavond tegemoet... met alleen maar honderden televisieprofessoren, anesthesisten, doktoren. Nou ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Iedereen is op tv vanavond aan het kakelen over wat ze allemaal niet weten over deze zaak. En natuurlijk gaat daar in de traditie van de familie Jackson... natuurlijk waarschijnlijk iets aan worden verdiend. Of er wordt iets gemaakt. Of er wordt iets overgedaan natuurlijk. Het is nooit voorbij met Michael Jackson. En dat zal nu ook wel niet zo zijn. Ga er maar lekker voor zitten. Michiel Vos, dank je wel. Geen dank. En mijn collega Jan van der Putten heeft alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. Het wordt een hete winter op de snelweg. Spits belooft ons langzaam rijdende truckers, wegblokkades en stakingen. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs en de toenemende concurrentie van chauffeurs uit Oost-Europa spuugzat. Arbeidsverdringing zegt voorzitter De Waard van de organisatie voor kleine transportondernemers, FERN. Nederlandse rijders steken zich diep in de kosten... om te voldoen aan alle eisen op het gebied van veiligheid en werkomstandigheden. Maar volgens de Waard houden de Oost-Europese truckers... Er hun base, houden hun bazen zich nergens aan. Dus blokkades in de hoop dat Brussel in actie komt. De Tweede Kamer kent geen genade voor superschone leaseauto's... elektrische auto's, plug-in, hybrides. Ze verdwijnen uit het nultarief van de bijtelling. Dat tarief gaat naar 7 procent. tenminste licht aan VVD, CDA en PVV. In de Telegraaf zegt VVD-kamerlid Huizinga: gratis rijden bestaat niet. De normale bijtelling voor leaseauto's is 25%, zegt Huizinga. Dus met 7% is er nog een flinke prikkel om een schone auto te nemen. Onbegrijpelijk, reageert de vereniging Auto van de Zaak. Er is 0% beloofd, 7% betekent minder innovatie en vernieuwing. Het komt steeds vaker voor een vader met kinderen die een nieuw gezin vormen met een moeder met kinderen. De vooruitzichten voor dit soort samengestelde gezinnen is niet zo best, staat in het Nederlands Dagblad. Twee derde van die gezinnen valt uit elkaar. 60 procent, dat is schrikbarend vaak, vindt Corrie Haverkort, voorzitter van de stichting Stiefgezin Nederland. In gezinnen waar het wel goed gaat, nemen partners rustig de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie. Zo gaan ze niet meteen samenwonen. Volgens Haverkort is het belangrijk dat stiefouders erkennen dat bij een kind de biologische ouders altijd op nummer 1 staan. In de dag wat de pers gaat het over de duistere kanten van de sociale media. De dark side of hives, Twitter en Facebook. Bijvoorbeeld, we kennen nog wel het verschijnt op Flashmob. Een oproep zetten op internet en dan met z'n allen ineens ergens gaan dansen. Maar een Flash Rob, dat bestaat ook. Amerika en Canada werden afgelopen zomer geteisterd door zulke flitsberovingen. Een grote groep mensen spreekt af in een winkel en roven die binnen de kortste keren leeg. Dat Nederland twee ruimtevaarders heeft voortgebracht, dat is algemeen bekend. Wubbel Okkels en André Kuipers. Maar er is er dus nog één, staat in het AD, Lodewijk van den Berg... geboren in Sluiskiel. Die draaide in 1985 een week lang 110 rondjes om de aarde in een space shuttle. Van den Berg was tien jaar daarvoor Amerikaans staatsburger geworden. Hij was geen Nederlander. En daarom bleef het na zijn ruimtevlucht zo stil in Nederland. Ik ben niet jaloers op de aandacht die Okkels en Kuipers krijgen, zegt Van den Berg. Als ik ze zie praten praten we altijd even gezellig bij als ik ze zie. Niet over ruimtereizen, maar gewoon hoe het met vrouw en de kinderen is. Je weet niet precies waar het over gaat, dus je kletst maar wat mee. Dat is de basis van een nieuw spelletje... in de ochtendshow van Giel Belen op 3FM. NRC Next vindt dat een interessant spel en legt uit hoe het werkt. Verslaggever Lex stelt een bekende Nederlander een vraag die niet klopt. De luisteraar moet gokken of de BNR mee gaat kletsen... Of dat hij toegeeft dat hij niet weet waar het over gaat. Voorbeeld: zangeres Doe vindt het maar niks dat premier Joop den Uil een belasting op volksliedjes gaat invoeren. En premier Rutte verklaart dat het succes van een band die niet bestaat hem zeker zonnig stemt. Geert Wilders geeft eerlijk toe dat hij nog nooit van de band heeft gehoord. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendblad.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 in her own way van de Cooks, een band afkomstig uit het Zuid-Engelse Brighton. Vanavond staan ze in een uitverkochte Heineken Musical in Amsterdam. En dat is voorlopig hun laatste optreden in Europa, want vanaf volgende week toeren ze in Amerika. De hele dag deden geruchten de ronde. Treedt de Italiaanse premier Berlusconi dan toch af? Bas Mesters in Rome, goedenavond. Goedenavond. Bas, hij zit er nog steeds, toch? Hij zit er nog steeds en sterker nog, hij is weer aan het vergaderen. Ach. Hij is aan het vergaderen met zijn partijgenoten. Uh, hij is de hele dag in Milaan geweest bij zijn familie. Een hele belangrijke vergadering. Waarschijnlijk hebben ze daar ook een soort exit-strategie besproken. Want het heeft natuurlijk enorme consequenties... ook voor zijn bedrijven als hij gaat terugtreden. Er zou zelfs sprake van zijn dat zijn kinderen erop hebben aangedrongen... om vooral nog even te blijven zitten. Die kinderen van hem die zijn op dit moment... de managers van de grote bedrijven van de familie Berlusconi. En nu zit hij dus weer politiek te vergaderen... over hoe morgen die cruciale dag aan te pakken. Nog eventjes, want uh, waar, waarom zou dat zoveel ver gaan de consequenties voor zijn bedrijf hebben. Zelfs dat zijn kinderen zich daar zorgen om maken. Waarom? Nou, toen je bijvoorbeeld... Vandaag was er op uh, rond 11 uur... kwam er een gerucht van een vertrouweling van Berlusconi naar buiten. Die zei, het gaat nog uren of minuten duren... en dan gaat Berlusconi zijn ontslag indienen. En meteen schoten de aandelenkoersen van alle bedrijven omhoog... behalve die van zijn eigen bedrijf, die gingen omlaag. Dat geeft dus aan dat het, uh, het zitten van premier Berlusconi op die stoel... zeer voordelig is voor zijn bedrijven... en het vertrek van hem als premier nadelig is voor die bedrijven. Dus de ver, ver, verbondenheid van die twee dingen die hij altijd ontkend heeft... die is wel, wel degelijk aan de orde. Er is gewoon sprake van belangenverstrengeling. Ja. Een vertrouweling die zegt het is een kwestie van minuten... en dat blijkt dan dus helemaal niet waar te zijn... is die dan verkeerd geïnformeerd? Kent hij Berlusconi niet goed? Zit hij vooruit te lopen op iets wat misschien nog gaat komen? Hoe moet ik dat zien? Ja, dat is een goede vraag. Nou, dit is echt een vertrouweling van Berlusconi. Dat is hoofdredacteur van een krant die betaald wordt door Berlusconi. Hij is speechschrijver van Berlusconi. Hij zal echt wel redenen hebben gehad om dat te zeggen. Maar aan de andere kant, je ziet nu ook... dat juist de mensen die dicht bij Berlusconi stonden altijd... het ook heel spannend vinden om als eerste het nieuwtje te brengen... van dat het misgaat. Dat is dan de persoonlijke ijdelheid weer van die mensen. En dat... Uh, dat van je vrienden dat, moet je, je het hebben. Dat conflicteert dan. Ja. Ja, maar dat... Dat is hier heel erg aan de orde op dit moment. Enerzijds wil men hem allemaal trouw blijven... om in ieder geval zichzelf nog in de rug te dekken, zolang dat nodig is. Maar daarnaast wil men ook zo gauw mogelijk wegspringen van hem als het misgaat. En op dat uh, lijntje wandelt nu iedereen. Ja. Het is echt fascinerend om te zien. Wat er ook gebeurt, uh, uh, morgen wordt sowieso een belangrijke dag. Dan stemt het parlement over de jaarrekening van afgelopen jaar. Zal dat uitdraaien op een vertrouwensstemming, denk je, zoals we in Griekenland hebben gezien? Dat, dat kan. Het meest waarschijnlijk is dat ze de oppositie... nog niet om een vertrouwenstemming vraagt... voordat die balans zeg maar behandeld is. Ze gaan waarschijnlijk die behandeling van die jaarbalans gebruiken... om een beetje te peilen hoe de stemverhoudingen liggen. En vervolgens beslissen ze dan na die stemming over die jaarbalans... of er een motie van wantrouwen komt. En het kan zelfs zo zijn dat op zich al rondom die stemming over de jaarbalans duidelijk wordt dat Berlusconi zijn meerderheid kwijt is. En dan moet hij direct naar de president om uh, zijn ontslag in te dienen. Um, en het kan natuurlijk dat Berlusconi toch weer iedereen te slim af is... en dat hij nog altijd, daar waar iedereen zegt dat het niet zo is... dat hij toch nog genoeg parlementariërs achter zich heeft. Maar die kans wordt wel heel klein uh, geacht, want zijn coalitiepartner... Lega Nord heeft hem uh, aan het eind van de middag ook gevraagd om opzij te stappen. En die partij heeft hem altijd gesteund. In Griekenland wordt er gewerkt aan een regering van nationale eenheid. Zodat alle uh, maatregelen doorgevoerd kunnen worden. Zou dat, dat een mogelijkheid voor Italië zijn? Ja, dat is een hele reële optie. Um, <coughs> Berlusconi en... Uh, en de Lega Nord die willen eigenlijk meteen verkiezingen in januari. Maar als Berlusconi valt, dan is het de beurt aan president Giorgio Napolitano. Die mag dan uit gaan zoeken of er nog ruimte is... Voor een, binnen deze periode voor een brede nationale regering. En daar hebben veel mensen uh, uh, een voorkeur voor. Omdat ze bang zijn dat verkiezingen tot chaos leiden... en geschreeuw en een harde campagne... Uh, die heel gevaarlijk is voor Italië op dit moment. Men hoopt eigenlijk dat een man als Mario Monti oud-eurocommissaris als technocraat een regering gaat leiden... die de hervormingen doorvoert en die de kieswet gaat wijgen, eh, wijzigen. Waardoor er ook weer een mogelijkheid ontstaat in de toekomst... om voorkeurstemmen uit te geven. Want dat kon op dit moment niet meer. Waardoor partijleiders een extreme controle hadden op alle parlementariërs... die daardoor veel te trouw werden aan hun partijleiders... waardoor kritisch vermogen enorm beperkt is de afgelopen jaren. Ik kom zo bij je terug, pas. In ieder geval zijn geruchten over het aftreden van Berlusconi... voor de financiële markten niet voldoende. De rente op Italiaanse staatsobligaties staat op recordhoogte. Ivo Arnold, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. We hebben in dit programma al vaker met u over Italië gesproken. U zei toen dat Italië een stevige, echte, tastbare economie heeft... maar het vertrouwen in het land zakt steeds dieper weg. Hoe valt dat te rijmen met die ja, materiële economie? Nou, het is een combinatie van private welvaart en private rijkdom... met publieke armoede en die uitzicht in een hele hoge overheidsschuld. En die hoge overheidsschuld maakt de Italiaanse economie heel erg kwetsbaar... voor wat er gebeurt in de financiële markten. Maar op zichzelf, als je naar Italië kijkt over de jaren heen... dan zie je dat het altijd het tekort goed heeft kunnen managen. Dan zie je dat er geen huizenzeebel is geweest. Je ziet ook niet een imploderende economie zoals in Griekenland. Dus ik denk dat met een geloofwaardig leiderschap in Italië... en met een goed financieel economisch beleid zou je Italië uh, binnen niet al te lange tijd goed moeten kunnen bijsturen. Want die onzekerheid die het leiderschap van Berlusconi met zich meebrengt... Um, is dat iets wat hij nog zou kunnen terugdraaien? Of is het eigenlijk zo ingrijpend dat het niet meer kan? Nou, ik denk dat Berlusconi heeft laten zien... dat hij de problemen absoluut niet serieus neemt. En uh, hij bagatelliseert ze voortdurend. En uh, op, op zich uh, is uh, Italië een solvabele economie. Maar het heeft een kwetsbare overheidsschuld. En daar moet je wat aan doen. Kijk, Italië kan die schuld van 120% financieren met een rente van 4%. Maar niet met een rente van 7%. Dan loopt het uit de hand. En als je dat probleem niet serieus neemt... dan ben je uh, volgens de financiële markten gewoon niet meer geloofwaardig. En dan moet je weg. Ik las ergens dat de gemiddelde Italiaan veel minder schulden heeft dan de gemiddelde Nederlander. Ja, dat klopt. omdat de huizenmarkt Dat vind beangstigend. Daar heel, ja, die huizenmarkt werkt daar heel anders. Hè. In Nederland hebben we dat uh, uh, gefinancierd met extreem hoge hypotheken. In Italië is dat veel minder zo. Daar, daar spaart men voor de eigen huizen. Dus, uh, dus op zich is, is de private sector daar heel erg rijk. Uh, alleen, men moet wel wat meer belasting betalen om die publieke sector te helpen. Mocht Berlusconi vertrekken, denkt u dat de beurzen dan weer op zullen veren? Ik denk ze absoluut op zullen veren. Ik denk wel dat men snel daarna ook voortgang wil zien... waar het, het hervormingspakket betreft. En het grote probleem naast de overheidsschuld van Italië... is toch ook de economische groei. Die is kwakkelend, die is laag. Die is de laatste jaren tussen 0 en 1 procent. En wat je nodig hebt, is dat de marktwerking daar wat wordt versterkt... dat de dienstensector wordt geliberaliseerd... dat de arbeidsmarkt wat beter werkt. En al die maatregelen, die zouden de economische groei kunnen... Versterken. En dan, dan worden die schulden ook wat makkelijker draagbaar. En ik hoop dan dat Italië niet vervalt in de reflex van veel landen... dat ze dan maar de belastingen gaan verhogen. Want daarmee wordt het in het ondernemingsklimaat ook niet veel beter. Bas Mesters, terug naar jou, even naar Rome. Mocht Berlusconi morgen inderdaad aftreden... of binnen de komende paar dagen of weggestuurd worden... ga je hem dan missen? Ja, je zou bijna <laughs> zeggen dat het mijn belangrijkste werkgever is. Hè? <laughs> dat lijkt mij ook. Het is in ieder geval een dus kleurrijk moet... iemand om verslag van te doen, lijkt mij. Ja, zeker. Het is gewoon wonderlijk om te zien... hoe je altijd weer een ander verhaal over die man kunt schrijven... terwijl je toch of vertellen, terwijl je altijd denkt, nou hebben we alles wel gehad. Zeker het laatste drie jaar heeft hij zich natuurlijk enorm ingespannen... om ons te verrassen met zijn Boonga Boonga feest. Dat hadden we niet gedacht. Uh, en zo is het steeds wat, wat nieuws. En, en, uh, het is inderdaad een zeer kleurrijke persoon. En het wordt ook nog een hele klus om hem recht te doen... op het moment dat we echt het definitieve stuk moeten gaan schrijven. Daar kan je alvast op gaan broeden. Bas Mesters, hartelijk dank. Ivo Arnold, hartelijk dank. I'm gonna sit on my bed When I get home The feedback in my head When I get home I won't answer the phone But right now Right now Right now I'm here on the road When I get home I'm gonna touch your hair When I get home I'm gonna touch you there When I get home I'll be on top of you But right now Right now Right now I'm here on my own When I get home I know it ain't no soon When I get home You know I take off my skin When I get home I dance around in my bones But right now, right now Right now I'm cruising alone When I get home I'm gonna see my girls When I get home I'm gonna buy them a toy When I get home They're gonna jump with joy But right now, right now When I Get Home. Herman Brood met zijn dochter Holly May. De afgelopen zaterdag stonden fans en oude vrienden in Amsterdam stil... bij het feit dat Herman Brood dit jaar 65 jaar zou worden. En dit jaar zijn twee albums uitgekomen. Een geremixte heruitgave van het album Ciao Monkey. En daar stond dit nummer dus op waar de stem van zijn dochter Holly May aan is toegevoegd. Iran heeft alle kennis in huis om een kernbom te maken. Tenminste... Dat zou staan in een geheim rapport van het Internationaal Atoomagentschap. Ondertussen dreigt Israël met een aanval op Iran. Zo direct praat ik met Rob de Wijk van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies over die dreiging. Maar eerst even naar Thomas Erdbrink in Teheran. Thomas, goedenavond. Goedenavond. Thomas, de Amerikaanse krant The Washington Post schreef vandaag over dit rapport. Jij werkt ook voor die krant. Is het een overtuigend verhaal, vind je? Uh, nou... Ik kan natuurlijk moeilijk mijn uh, collega's afvallen, maar wat ik, wat ik wel vind is dat uh, je ziet bij Amerikaanse media, niet alleen de Washington Post, dat ze hun berichtgeving heel erg zwaar baseren op anonieme Amerikaanse bronnen en anonieme uh, diplomaten. En ik vind dat een, in principe een teken van, uh, van, uh, van zwakte, omdat uh, we dat in 2003 natuurlijk ook hebben gezien met het verhaal rondom de massavernietigingswapens in Irak. En dat, um, ja, dat, dat, dat je dus beter kan vermijden... Uh, om met zulke anonieme bronnen zulke zware beschuldigingen te doen. Want, ja, laten we nou wel wezen... Uh, de, het rapport kan uiteindelijk natuurlijk leiden tot uh, zwaardere sancties... of zelfs een militair conflict. Dus dat is iets waar je voorzichtig mee om moet gaan. Stel, uh, um, met al je bedenkingen, stel dat het wel waar is. Vind je het dan een opmerkelijke conclusie, wat er over Iran wordt geschreven... dat ze inderdaad zover zijn? Um, nou, kijk, in zoverre, dit is een heel groot land en ik kan zeker niet uh, overzien wat er, wat er overal gebeurt. Het internationaal atoomagentschap is hier aanwezig, heeft uh, uh, ja, inspecteurs op de grond, er hangen ook camera's op de, op de nucleaire sites. Uh, maar wat het belangrijkste is, is wat de Iraniërs zelf zeggen. Die zeggen, kijk, uh, stel al zouden we een kernwapen maken, er wordt zo op ons gelet, dan zou dat niet in ons voordeel zijn. Uh, kijk naar onze vijanden. Israël heeft volgens heel veel mensen 150 tot 200 kernwapens. Amerika heeft natuurlijk nog veel meer kernwapens. Uh, wat kunnen wij uitrichten met één kernwapen? Het is voor ons niet militair interessant. Afgelopen week dreigde Israël al met een aanval op Iran. Juist dus vanwege dat nucle nucleaire programma. Um, kennelijk hadden zij al inzicht in dit rapport. Ja, nou ja. Natuurlijk een, een feit dat, dat, dat, uh, dat, dat Israël uh, uh, samen met de Verenigde Staten zich heel veel zorgen maakt over het Iraanse programma. En uh, dat daardoor waarschijnlijk ook uh, ja, in hun inlichtingendiensten samenwerken om proberen informatie te verzamelen uh, over, over, over het programma. Uh, wat we voornamelijk gehoord hebben van Israël was inderdaad dreigementen om Iran aan te vallen. Nou, de, de, de Iraniërs die reageren daar eigenlijk een beetje laantjes op. En die, die doen dat om de volgende reden. Die zeggen van... Um... Israël, um, ja, stel je voor dat Israël ons aanvalt. Hoe ziet dan de dag daarna eruit? De olieprijzen gaan omhoog, de spanning in het midden oosten loopt geweldig op, de Arabische lente krijgt enorme ja, kunstmatige invloed en uh, het, het islamisme kan daardoor enorm uh, aan, aan invloed winnen in die, in die regio. Um, het, het is helemaal niet goed voor Israël als we zoiets unilateraal zouden doen. Nou, zeggen de sommige mensen dan, laat het dan de Amerikanen hun ook helpen. Nou, de Amerikanen zitten toch met een zwakke economie. Uh, financieel uh, staan ze in de schulden bij China. Dat heel erg tegen een aanval op, uh, op, op Iran is. Dus eigenlijk is de enige optie die ze hebben zwaardere sancties tegen Iran. Nou, daar hebben de Amerikanen toch ook wel een soort van probleem. En ook, ook de Israëli's. Omdat weer China en ook Rusland daar niet in internationaal verband aan mee willen werken. Dus de Iraniërs, ja, die huffen en puffen en die roepen van alles. Maar eigenlijk vinden ze zelf, uh, liggen hun kaarten niet zo slecht. Rob de Wijk, het uh, ultieme bewijs is natuurlijk niet zo'n rapport... en dat rapport blijft geloof ik ook geheim, maar een kernproef. Is het niet zo dat Israël nu een beetje op de zaken vooruit loopt? Ja, dat denk ik wel, want uh, het is al uh, tijdenlang duidelijk uh, dat uh, Iran probeert om in de richting te gaan van een kernwapen, maar hem vermoedelijk niet zal produceren, zeg maar net voor de productie zal ophouden met de verdere ontwikkeling. Er zou nu een ontstekingsmechanisme zijn uh, ontwikkeld, die is inderdaad nodig om zo'n bom te kunnen uh, laten exploderen. Uh, maar ja, het is precies uh, wat er net is uh, gezegd, dan hebben ze één kernwapen, wat kan je daarmee? Nou ja, meerdere maken. Ja, dat zullen ze dan zeker ook wel, wel gaan doen. Maar dan heb je de meerdere en dan ontstaat er misschien een afschrikkingsevenwicht. En dan zou je kunnen bedenken dat als er zo'n afschrikkingsevenwicht zou komen, dat misschien zelfs de regio wel stabieler wordt. De probleem zit er natuurlijk in de fase voorafgaand aan het produceren van zo'n kernwapen. Dat is ook precies iedere keer de reden waarom die discussies uh, uh, naar boven komen... of uh, Iran wel of niet moet worden op, uh, aangevallen. U zei net dat ze uh, heel ver zijn in het proces... iedere keer en dan net voordat ze het helemaal af hebben, ophouden. Waarom dat is vermoeden. is vermoeden. En waarom zou dat zijn? Wat is de logica daarachter? Nou, precies om de analyse die net is gegeven... van wat moet je met, met één kernwapen doen. Het is niet in het voordeel van uh, Iran om dat uh, op dit ogenblik uh, door te zetten. Het zou kunnen leiden tot een, uh, tot een aanval op uh, Iran. Er is niemand mee gebaat. Is het gebruikelijk dat een land, in dit geval Israël, inzage krijgt... in zo'n geheim rapport? Ja, kijk, ze verkeren natuurlijk in bepaalde diplomatieke kringen... en dan hoor je natuurlijk nog eens wat. Of ze nou voor inzage hebben gekregen... met de mogelijkheid om, zeg maar, conclusies af te zwakken... dat vraag ik mij af. Maar ach, als je in dat circuit zit... dan hoor je natuurlijk vrij snel wat er in zo'n rapport staat. Want het hoeft niet per se dus... Um Rond het rapport is het. Het zou ook kunnen komen van hun eigen veiligheidsdiensten. Dat zou heel goed kunnen, want die maken natuurlijk ook continu analyses van wat er aan de hand is. En ik zou me zelfs kunnen voorstellen dat de analyses van de Israëlische veiligheidsdiensten zelfs een onderdeel zijn van de input die voor dat rapport is mm -hmm. geleverd. Hoe serieus moeten we die Israëlische aanvalsplannen nemen? Nou ja, het is wel pikant hoor, wat er op dit ogenblik gebeurt. Kijk, de positie van Israël is door die Arabische opstanden echt veranderd. Het land is geïsoleerd komen te staan. Het is, het is bondgenoten, steunpilaar en is het kwijt. Turkije, dat, ja, dat gaat niet meer zo goed tussen die twee landen. Israël en Turkije, het gaat niet meer zo lekker tussen Egypte en, en Israël. En eigenlijk is... Ja, Israël geïsoleerd komen te staan. En een land dat geïsoleerd is komen te staan... Ja, dat kan rare sprongen gaan maken om het speelveld te veranderen. Eh, daarbij komt ook nog een keer dat ze weinig van de Amerikanen hoeven te verwachten. Dat land dat zit eigenlijk met zichzelf te worstelen in verband met de financiële crisis. Het wil absoluut geen oorlog voeren op dit, eh, dit ogenblik. Heeft er het geld niet meer voor? Heeft eigenlijk ook de middelen niet meer? Eh, datzelfde geldt voor Europa. Dus... Eh, ja, dan kan er een calculatie worden gemaakt eh, waarbij Israël denkt van... ja, het is misschien wel niet zo handig om het te doen... maar niks doen is helemaal geen optie, dus laten we maar gaan aanvallen. Maar als, als ik probeer na te denken over wat de eventuele gevolgen zouden kunnen zijn... en met in het achterhoofd de positie van Israël nu... dan kan ik me niet voorstellen dat er voordelen zitten aan zo'n aanval. Ja, dat hangt er van af hoe die calculatie wordt gemaakt... in de hoofden van de Israëlische leiders. Uh, je kunt een hele hoop rationele... Uh, argumenten op een rij zetten waarom het niet, niet echt goed is om, om aan te vallen. En die, die kan ik allemaal bedenken. Maar de vraag is of er zo rationeel wordt gedacht. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, opiniepeiling in Israël... dan blijkt dat ongeveer de helft, iets minder dan de helft... van de Israëlische bevolking zo'n aanval best ziet zitten. En er zijn altijd nog mensen, hele grote groepen zelfs... zelfs in de top uh, van, een, van een land... die denken dat je met een paar uh, goed gemikte bommen... Een, uh, een, een, een kerninstallatie kapot kunt maken. Volgens mij kan dat niet, maar je hebt gewoon mensen die dat denken. Dus zo rationeel, als wij willen dat mensen denken... Nou, dat is niet gezegd dat mensen het ook daadwerkelijk doen. Nee. Thomas Erdbrink, um, die irrationaliteit die achter zo'n beslissing zou kunnen zitten... maakt dat Iraniërs bang? Uh, Los van het feit uh, want je kijk, uh, dat je vertelde eerder dat hun kaarten niet slecht liggen... wat dat betreft, als je het allemaal tegen elkaar afweegt. Tegelijkertijd, wat Rob de Wijk zegt, een zekere irrationaliteit kun je niet uitsluiten. Zijn ze daar bang voor? Uh, de, de, de Iraniërs zijn een beetje als de Amerikaanse bokser Rocky Balboa. Hè? Ze, ze, ze, ze krijgen klappen, klappen, klappen, maar ze gaan nooit neer. En um, de, in de politieke arena is het ook een beetje zo. Hè? De, de, er wordt al sinds 1992 door Israël gedreigd dat ze Iran gaan aanvallen. Het is niet iets nieuws. In 2006 kopte de Telegraaf met chocoladeletters aanval op Iran op handen van, vanuit Israël. He? Ze zijn hier, hier, hier wel wat gewend. En in het verleden heeft altijd, uh, ja, is blijkbaar toch in de hoofden van uh, de Israëlische uh, leger en politieke leiding uh, de beslissing gemaakt om wel heel erg, eigenlijk net zoals de Iraniërs, constant te huffen en te puffen, uh, maar niet de daad bij het woord te voegen. Nou wat uh, wat Rob de Wijk zegt, de situatie is veranderd. Maar... Ja, het zou bijna een soort van, toch een soort van uh, ja, politieke zelfmoordactie zijn... omdat, uh, omdat uh, ja, het land heeft, uh, al weinig steun in de regio... en je weet niet wat voor, wat voor kracht die losmaakt. losmaakt. Nou, dat heeft ze in het verleden er altijd van weerhouden. Uh, ik denk dat ze dat nu ook wel zullen doen. Maar de situatie is op dit ogenblik ook niet goed uh, voor Israël. Ze kunnen geen kant op, ze worden niet meer gesteund. Uh, het enige wat ze doen uh, is het frustreren van het vredesproces... Ja, wil je die padstelling feitelijk doorbreken... Dan zou, dan zou je een redenering kunnen ophangen... dat het verstandig is om zijn aanval uit te voeren. Want één ding is zeker... je verandert het totale speelveld in de regio. Rob de Wijk en Thomas Erdbrink, hartelijk dank. <middels>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 de musiciens, quelques badauds Puis des gens par milliers Sous le ciel de Paris Jusqu'au soir vont chanter hmm. hymne d'un peuple épris de sa vieille cité Près de Notre-Dame Parfois couvre un drame Oui, mais à Panama, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accord des ondes d'un marinier, l'espoir fleuri au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux.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 Pour lui, depuis huit vingt siècles, il est dépris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Mm -hmm. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux.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 Juliette Gréco, « Sous le ciel de Paris ». We komen alvast een beetje in de sfeer. Stadsliefde, scènes in Parijs. Zo heet het nieuwe boek van Adriaan van Dis. Een boek met verhalen van zijn wandeltochten door wijken van Parijs. De stad waar hij jaren heeft gewoond en nog altijd regelmatig langere tijd verblijft. Adriaan van Dis, goedenavond. Goedenavond. Ik heb een fantastische baan. Dat houdt namelijk in dat ik vanmiddag, de hele middag, met uw boek op de bank mocht liggen. Om het te lezen. En toen dacht ik, um, ik ga het gewoon vragen, als u er bent. Stel, we vertrekken nu. We nemen de nachttrein ja. naar Parijs. Wat gaan we dan doen? Hoe gaat dat? Wat gaan we morgenochtend doen als we aankomen? Vroeger ging je dan naar de, de hallen. En die waren nog in het centrum. En dan ging je uiensoep eten. Het dat, dat klassieke cliché. Of je ging eigenlijk vroeger met de vleesauto voor een tientje. Of met de telegraafauto voor een tientje. En dan kwam je s'morgens vroeg aan. Uh, er gaat geen nachttrein meer. Er is nog wel een trein. Nee, nee, dan word je lang geschommeld bij Compiègne. Ik vrees dat de nachttrein er niet meer is. Maar het eerste wat je moet gaan doen is uh, vroeger oesters eten. Wat doe je nu als je s'nachts aankomt? Ja, want hoe laat zou het... Stel, we komen een om een 6 uur duur. aan of ja. ja, dan vrees ik toch dat je een glas wijn moet gaan drinken... want dan drinken de straatvegers een glas wijn... En, uh, en dan hoor je dat geruis van die beetjes in de straten. Ik hoor net bijvoorbeeld dat ze moeten gaan bezuinigen in Frankrijk... maar dan is de dood dat ze gaan bezuinigen op het poetsen van de stad. Er komen 25 miljoen toeristen per jaar in het centrum... wordt worden dus elke dag gebezemd en geveegd... en elke dag wordt het vuilnis opgehaald, ook op zondag. Dat gaat er waarschijnlijk het eerst aan, maar dat wil zijn. Uh, drank in de ochtend... En dan maar heerlijk gaan uh, ontbijten. Maar ontbijten doen de Fransen nauwelijks. Want uh, dejeuneren, dat is dus een uh, vier, vijf uurtjes later. Dat zou ik dan bij Liep gaan doen. Want dat is het Meilleurtheater de Paris. Dat is op de, uh, de Boulevard Saint-Germain. En daar zit altijd voor een paar honderd jaar gevangenisstraf te eten. Maar ook de hele politiek. Dat ontmoet elkaar. Hoog en laag. Het zijn fantastische obers. Die bijna allemaal niet in Parijs wonen. Maar wel vier dagen in de stad wonen, onderling hun chambre de bons verhuren... en dan ergens een gerieflijk leven leiden in, de, in Bretagne of zoiets dergelijks. En dat zijn machtige mensen, die opers. Want ze moeten zelfs betalen om daar te werken. Zoals je vroeger als taxichauffeur een vergunning kocht... Mm -hmm. koop je daar een vergunning om daar te kunnen werken... want de voor je zijn goed. Het is er altijd vol, je moet er altijd tijd uh, reserveren. Mensen staan in de rij, ook als je gereserveerd hebt. En boven, daar gaan de toeristen heen. Maar daar gaan wij niet heen. Boven, dat is Lanfer. Wij gaan beneden eten. En je moet dan maar een beetje met een snoevende naam, een plaats hebben gereserveerd. En als je nou met een beroemdheid bent, als ik met u daar kom, dan mag dat ik het aquarium eten. Dan zit ik achter het glas tussen de filmsterren. Want die zitten, lopen allemaal los. Charlotte Rempling, uh, die ik trouwens elke dag tegenkom als er een krant koop. Maar ook uh, Jeanne Moreau. Dat is prachtig, want zelfs de sterren kunnen onzichtbaar zijn in Parijs. Die lopen in het wild rond. Die lopen in het wild rond. Dus die hebben we dan gezien. En dan uh, gaan we een kleine wandeling door het park maken. Want niets gaat er boven het park in Parijs. Er zijn een paar prachtige parken in het centrum. En die, ja, die zijn zo wel getrimd en opgepoetst. Maar die worden door tienduizenden mensen bezocht. Bijvoorbeeld de Jardin de Luxembourg. Dat is een privétuin. Dat is een tuin van de Senaat. Ook iets om op te gaan bezuinigen. Want die Senaat onderhoudt dat allemaal met zijn eigen orkest... en zijn eigen uh, gardes die je eruit fluiten. En zodra het stormt, gaat het hek dicht. Want er zou een dak op je hoofd kunnen vallen. En die verantwoordelijkheid willen ze niet nemen. Als het sneeuwt, gaat het hek dicht, want je zou kunnen uitglijden. Als er rellen zijn, gaat het hek dicht. En er zijn ook nooit lawaai kees of al te veel zwervers, want uh, daar houdt me niet van. Maar de hele burgerij zit daar op stoelen. Je ziet wel eens twee deftige dames trekken aan een stoel... omdat er te weinig stoelen zijn. Maar verder is het een zeer ordelijk iets. En het is prachtig. 200 verschillende fruitbomen. Uh, die allemaal, als de lente uitbreekt, de peren gaan dan in witte zakjes. En die, fruitbomen, die, worden, die fruit wordt gegeten door de, mensen, de, senateur, dus de eerste kamermensen. Uh, maar als ik u zo hoor, ja. dan klinkt over dat het voortdurend schoon wordt gemaakt. De straten, ja. elke dag van de week en parken allemaal bijgaan. Ja. Dan klinkt Parijs in één keer als een hele als een geordende, ideaal. nette. Dat is het ook. Maar het vervelende is dat Parijs groter is. Parijs is een stad geweest die elke keer muren werd gebouwd. En binnen die muren was er orde. En dan als het vol werd, dan brak me de muur af en haalde me in de volgende groep. Maar nu, ja, de laatste muur om Parijs. is de periferiek, een autoweg, een blikkenmuur van geruis en lawaai. En daar buiten wonen ook mensen. En die hebben steeds meer het gevoel dat ze er niet bij horen. En daar wordt niet geveegd en geboend. Er daar worden de geen vegers, zakjes om de peren gehangen. Nee, nee, nee, nee. de mensen hangen zakjes om zichzelf. Want ze, ze zwachtelen zich om omdat hun geloof dat vraagt. Maar ook zijn er wijken in Sarcel waar de politie niet komt... No-go-areas waar jeugd jeugdbenden zijn. Te bang zijn. om te komen. Ja, en, uh, en daar wordt niet geveegd. Dus ik heb altijd het idee, laten we nou daar wat meer vegen. Dan hebben die mensen het gevoel dat ze erbij horen. Want ze werken wel in die stad. Dus die tweedeling zie je heel erg duidelijk. Maar ja, de, wij houden zo van Parijs, omdat bijna alles er mooi is. En je als wandelaar nou niet 1, 2, 3 uh, die vreemde buitenwijken ingaat. Maar wat Nooit. ik deed... Ja, maar ik had mijzelf taak gesteld. Ik dacht, ik wil elke week een verhaal schrijven. En ik wil me elke week in een positie brengen... waar ik me normaal in Nederland niet in breng. Dus ik ga rare dingen doen. Ik ga bijvoorbeeld mijn werkster interviewen. Ik ga met de zoon van mijn werkster... die een kickbokser bleek te zijn, naar een kickbokwedstrijd. En ik wist niet dat ik dan in een fantastische wereld... van Gaius en Schorrimori terechtkom... En, en dat ik ook nog de verkeerde jas aan had. Dus bijzonder werd bekeken van wat doet die tussen. Maar dat zijn wel dingen die verhalen opleveren. In die zin ben ik nog steeds een jongetje van de schoolkrant. Ik Waar wil komt de werkster oorspronkelijk vandaan? Ja, Ik heb er verschillende gehad omdat ik een grote verhuizer ben. Maar ik heb één werkster die al 24 jaar illegaal is in... Uh Frankrijk. En dat is uh, een wonderlijk leven. Hoe er klaarblijkelijk een circuit is waarin je heel lang illegaal kan zijn. en je toch nog wegen vindt naar een arts. of gebruik kan maken van de en een verzekeringskaart voor een ander. Ja, en ook die op scholen. Er zijn heel wat Mauro's, bij wijze van spreken, in Frankrijk. De werkster van de kickbox, die komt uit Sri Lanka. Ik had een aantal uh, citaten opgeschreven. En aan de hand daarvan, als u het goed vindt, ja? even over Parijs praat. Van uh, de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche. Een artiest heeft geen thuis in Europa, behalve in Parijs. Klinkt mooi. Maar het vervelende is dat Parijs eigenlijk te duur is voor kunstenaars. Uh, geworden. Te duur geworden, geworden, ja. geworden. Het is echt een ontzettend dure stad. Er zijn wel dingen, je kunt ontsnappen, je moet... Eigenlijk in Belleville gaan eten. Daar kun je voor 12 euro gaan eten. Dat is het 19e arrondissement. Dat is waar alle culturen tegen elkaar aan knarsen. Uh, maar in het centrum, ja, dat is een beetje een uitgelebberde hoer. Uh, <laughs> ja, versleten, oud. Te en duur. Veel te duur. Veel ja. te duur geworden. Hermans, Parijs is de zondigste hoofdstad aller tijden. Ja, dat is wel een beetje zo. Uh, er is een soort hofcultuur. Je trouwt met elkaar. Uh, omdat dat zo afgesproken is, omdat het economisch van belang is. Maar de liefde hoef je niet per se in het huwelijk te vinden. Dus ja, die, een maîtresse uh, is niet ongewoon. Uh, en dan heb je nog de Club Partouze, de, de, bij mij in de straat. Notabene in de tuin van een klooster, maar dan onder in de garage is een Club Partouze. Dat zijn de Club Rencontres waar echtpaarden met elkaar kunnen ontmoeten. En dan niet als echtpaar in elkaar, met elkaar in gesprek gaan. Maar ja, de snoeren en stekkers wisselen allerhande gedoe. Paarenclubs. En dan, ja, paarenclubs. Zestig, alleen al in het centrum van Parijs. Uh, dus ja, en dat, dat is altijd leuk. Want die mensen rijden op vrijdagavond langs. Als wij op het terras zitten en wijzen, we altijd vriendelijk de weg. Dus ja, er valt veel te weten Ik weet al waar ze naartoe van ja, ja. weg zijn. Ja. Couperes zegt, Parijs neemt mij niet op. Ik blijf altijd op visite in Parijs als bij een heel hoge, heel elegante, heel genadige vorstin. Er zit wel iets in in dat niet opnemen, want uh, ja, er wonen zoveel buitenlanders. Maar bent u er opgenomen? Nee. Zeven jaar gewoond. Nee, nee, nee, nee. En nog zit ik er heel veel. Maar ik heb niet, ook er nooit naar gestreefd. Ik heb wel een inburgingscursus gevolgd voor mezelf. Zoveel mogelijk te lezen, te weten, te komen, te ondernemen. Maar om nou te zeggen dat de mensen de deuren open doen en je binnen laten. Maar wij Nederlanders doen het ook niet. We denken dat we heel gastvrij zijn. Maar er zijn alleen al bijna 60.000 Amerikanen. Er zijn uh, Brazilianen. Er zijn mensen die nog half Russisch uh, zijn en spreken. Dus allerlei volken zitten daar bij elkaar. En daar vind vind je je als vreemdeling weer tussen en word je weer een nieuwe familie. En de Parijzenaars, die hun deuren open doen... Dat zijn bijna allemaal Parijzenaars die getrouwd zijn met een buitenlander. Die is van maar coupeers de... was een speciaal geval, want hij had zo verlangd naar Parijs... en dacht dat het allemaal heel elegant en mooi zou zijn. En dat viel hem een beetje tegen, dus hij had een hele ongelukkige periode in zijn leven. Maar wat een van de dingen die ik dan heel leuk vind... is de wandelingen van coupeers na te wandelen. En de hele tijd ben ik bezig schrijvers na te wandelen. En dan lees je over Hemingway, die... Uh, Nee, op verschillende plekken heeft gewoond... en een prachtig boek heeft geschreven. Paris, a movable feast. En dan vertelt hij hoe hij naar de Jardin. Zo'n boer gaat met zijn, met zijn kinderwagentje en het kind erin... maar haar Ik arme Nog genoeg tijd, meneer Van nee, Dissel. Oh, Ik wil vertellen hoe hij duivenving en opfrat Ik, en s'avonds braden. Dan moet iedereen nou ja. het boek maar lezen. Stadsliefde scènes in Parijs van Adriaan Van Dissel... ligt in de boekwinkels. Dank. Dank u wel. Het is vijf voor twaalf... Bij de beklimming van de op twee na hoogste berg, de Kanchenjunga, was het altijd gebruikelijk om de laatste drie meter niet te beklimmen. Dit uit respect voor de priesters van de Lepgas, een volk in India. Misschien verandert dit binnenkort... omdat de laatste priester die de rituelen zou kunnen doorgeven is overleden. Frits Vrijland is bergbeklimmer... en voorzitter van de Nederlandse klim- en bergsportvereniging. Goedenavond. Goedenavond. U heeft op die berg geklommen. Hielden bergbeklimmers zich aan die ritueel van de laatste drie meter niet betreden? Ja, als ze de top haalden, dan uh, bleven ze ja, net daaronder uh, en dan gingen ze weer terug. Iedereen hield zich eraan? Ja, uh, sinds de eerste beklimming in 1955. Maar er zijn maar weinig mensen die er echt boven zijn geweest, hoor. Bent u er eigenlijk bij geweest, bij, tot aan die drie meter? boven? Nee, helaas niet. Op 7000 meter uh, moest ik met mijn team omkeren. Hoe belangrijk was het voor de priesters dat het laatste stuk van de Kanchenjunga niet werd beklommen? Hoe, was het alleen maar een soort overlevering of was het echt heilig? Ja, het is, uh, de krankste is een heilige berg voor uh, het volk dat in Sikkim leeft. Dus uh, ja, met eerbied en respect moet je daarmee omgaan. En uh, dus niet de top beklimmen. Nu is de laatste priester die de rituelen kon doorgeven dus overleden. Wat vindt u? Moeten we die uh, traditie in ere houden... of kunnen we de berg tot aan de top beklimmen? Nee, het zou heel mooi zijn als uh, bergbeklimmers uh, die traditie in ere blijven houden... en de laatste meters uh, gewoon uh, niet beklimmen. Maar dat is toch onbevredigend voor een bergbeklimmer... om niet de top te bereiken? Ja, als je zo ver bent gekomen... echt, uh, dus 8600 meter bijna... dan uh, die laatste drie, vier meter maakt dan ook niet meer uit. Nou, goed dat u zo'n goed moreel besef heeft. Frits Vrijland, hartelijk dank. Graag gedaan. Meneer Van Dis, ik uh, denk dat ik nog een paar seconden heb voor u. Maar ik wilde eigenlijk nog heel kort eventjes... U binnenkort komt een programma van u op televisie niet over Parijs... maar over Indonesië. Ja. 12 uh, februari, acht uh, afleveringen. afleveringen. van 50 minuten. En ik uh, ben er eigenlijk net van terug. Het is wel grappig om uh, in Indonesië aan Parijs te denken en in Parijs over Indonesië te moeten praten. <laughs> en te werken. morgen denken we dat. Goed, in ieder geval weten we dat. 12 februari. Dit was met het oog op morgen. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Hartelijk dank en heel graag tot morgen. is het tijd voor mij te gaan?